Ik ben dus Rudy de Ruiter. Rudy de Ruiter. Hey, ta -ta -ta. Waarom bel je in de. Uh, waarom bel je in uh, de warming up eigenlijk? Nou, ja, het, is, het, is, het is fantastisch om dat contact te hebben. En ik heb het, ik heb het ook al eerder gehoord. De radio, lieve Snoezenpoes. Ik vind het toch weer zo fijn dat ja. iedereen er toch weer bij is. Zoveel mensen, zoveel energie. Hè? Dat is toch heerlijk? Dat ja. is toch fantastisch. Ja. Je, hoeft het, je, hoeft het, je hoeft het alleen maar te bestellen. Ja, nou, een beetje concreter, uh, Rudy. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan het concept, hè. Ja. Wat, wat Ruiter eigenlijk ja, probeert. En ik ben natuurlijk niet de eerste die, uh, die, die, die dat nu doet. Maar kijk, het gaat ook niet om of je de eerste bent. Lieve snoezen, poesenscheet, Peter. Dus bel puddingjes van hè. <laughs> nee, het gaat erom dat je gewoon ergens aan denkt. Je wil iets... Ja. En, en en dan gebeurt het ook? Ja, de ken ik daar ook En luister. Ja, hallo. Hallo? Hallo? Ja. Hallo. Ut u mij horen? Ja, ik kan u zeer goed ja, Ik vind het ja. fantastisch, ik vind het echt heerlijk. Ja. Hij hey, bedankt Rudy, maar hey. ik moet even testen hier zo. Nou, uh, de telefoon doet het in elk geval. Ja, maar ik vind dat u een klein beetje, beetje op de achtergrond bent, hoor. Dat kan best wat meer. Oh, nou, dan gaan we dat toch even regelen. Wacht even, blijf er even bij dan... Uh... Ik uh, blijf even bij uh, bij het vuur. Uh, hier is dat toch... Oh, fantastisch. Ik is dat het, het zo beter dan? dan? Hallo. Maar ik zit inderdaad, ja, ik hoor je goed, meneer T. Oké. Hey Rudy, bel je straks ook in de uitzending? Ik Dit is een borrel, of dit is een warming-up, hallo, Rudy. Is die leuk? Is die leuk? Moet je nog harder of zo? Ja, nee, goed hoor. Oh, Nee, Maar Rudy, bel je straks in de uitzending? Is er nog geen uitzending? Nee, dit is de warming-up. Oh ja, waarom doe ik dat nou eigenlijk? Ja, weet ik niet. Ja, dus ach, ik bestel hem gewoon voor straks. Ja, oké. Bestellen we hem. Bedankt, Rudy. Dag, dag. dag. <tug> ding, blub, blub. Klanken met famous bobby team. De luisteraar te verleiden. Ik ben even geen helpdesk, sorry. Daar heb je toch een hele crew voor. Dat is wel een gedoe. Heh. Ik bedoel, uh, het is al uh, moeite, moeilijk genoeg om in de, in de lucht te blijven. Blijkt elke week uh, tegenwoordig, maar weer. Dus laten we niet nog meer problemen erbij halen. Ik heb. Even druk mensen, ik heb een T zo, dus als ik reportage. Ja, reportage helemaal niks gekregen van Winkelman. Zal we weer een rotsmoes uh, zijn, zullen we weer, uh, met een of andere lul bellen. Maar we hebben natuurlijk wel de reportage wedstrijd, want ik voelde dit al aankomen. Dus vorige week heb ik uh, de reportage wedstrijd uh, in het leven geroepen. Waarbij mensen met een thema aan de slag gaan. Dat is uh, het thema uh, misdaad en geweld. Ja, nou ja, daar kun je alle kanten mee op. Dat kun je van alle kanten laten zien. Dat kun je belichten vanuit die tesse. Dat is met diepen natuurlijk. Ja, moet even inkomen hoor. Dat is een beetje irritant. Dan gaan mensen in een chat zitten en lullen terwijl ze precies weten wat je allemaal doet. In zo'n Diepe zucht. Even kijken hoor, ja, ik, ik, ik dacht er was iets raar, maar daar horen we straks meer over. Want ik heb nogal uh, schokkende opnames gemaakt uh, afgelopen vrijdag. En uh, ja, hoe dat nou zit met, met dat crashen de hele tijd. Het schijnt iets met radio rundvlees te maken te hebben. Dus uh, sabotage, dat, uh, dat zei ik al. Maar dat blijkt dus uh, redelijk gegrond, uh, die vermoedens. We hebben nog wat, uh, we wilden een, uh, een uh, nummer uh, van, uh, voor het Haag Songfestival uh, insturen. Want, uh, ja, het uh, is gaande, Haag Songfestival, nummer over Den Haag. Nummer over Den Haag, nummer over Den Haag. Maar ja, zover uh, is het niet gekomen. Maar straks uh, half elf, Ton en Anton, horen jullie meer? Ja, dit is Radio Gamba. zitten die zit op de chat en sommige mensen die hebben geen geluid. En het is allemaal redelijk makkelijk. Gemaakt. Tenminste, ik doe hard mijn best. Maar, uh, ja goed, als het dan niet lukt, kan ik er ook weinig aan doen. Dan moeten mensen misschien wel even lezen wat er allemaal over geschreven is op de website. www.gamba.tk Wie ten soorten niet voor Jan met een korte achternaam, toch? Ja, en uh, Gabba's uh, erbij gekregen weer. Ja, nou, we hebben er nog eentje in spe. Maar... Die wachten dan tot hun salaris gestort wordt. Want dat is een godschuldig vermogen natuurlijk. Wat je betaalt per jaar. 10 euro per jaar. Trouwens, de nieuwe CD is in de maak. Ja, dat is goed nieuws toch. En je kunt natuurlijk deze uitzending verrijken door te bellen 070 360 2527. Dat is toch prachtig. Geweldig. Lieve schatten. Maar daar over laat later meer. Hey, nee, wacht eens even. Hey Nova hebben ze rolltip. tip has Pevella a troll with. <coughs> Die AD haast Atos zieken Maar Radio Gabba, hij hey breekkom dan. Ja, ja, nou ja, radiogram waar hard Brinkelman. Want uh, ik heb Brinkelman een beetje de deur gewezen, maar we hebben hem aan de telefoon. Ja, zou ik denken. Ja, meneer Brinkelman, dan vindt ja, u dat ja, nog even één keer ritu. Ik ben het uh, nieuwsgierig of u alsnog uh, mijn uh, mail hebt ontvangen, want ik uh, ben nog steeds een beetje ja, gezellig, hoor. Ja, die, die, die, die reportage. Ja. Ja, inderdaad, die hebben we gekregen. Ja. ja, nou, uh, dan, uh, dan ziet u toch dat ik uh, vorige week wel degelijk uh, mijn best gedaan heb. Uh, ja. Ik vond dat ik me toch een beetje uh, nou, hij... thuis uh, bejegend he heeft. Ja, door. ik weet niet. Helemaal, he ze Helemaal zeker weten doe ik dat natuurlijk niet, want ik weet niet wanneer dat ding echt op de bus gedaan is. Dus, uh, nou, kunt u toch aan de, aan de postdatum zien? Ja, dat was ook van drie dagen geleden van mij. Nou, maar ik uh, niet hoor. Ik heb het nou, maar. Uh, Oké, okay, meneer Brinkelman, maar ik ga het ook niet draaien vanavond. Wat zullen we nu krijgen? Ja, ik heb al gezegd, die reputagewedstrijd, punt 1, u moet uw plekje weer terugwinnen. Dat, ja, dat vind ik wel. Ja, dat is ook al zoiets. heb helemaal geen zin in. Nee, uh, dat begrijp ik. Maar u hebt er toch wel... U hebt zoveel kansen gehad, meneer Brinkelman. Ja, en bovendien... U ik toch een beetje op dat u het uh, vanavond dan nog uitzet, ja, nou... gemaakt allemaal. Ja, nou... Ik zal u u volg... Ik zal u het volgende eens vertellen, meneer Brinkelman. Ik we weten dat u longt naar andere radiostations, hè. BNL, ja, het, uh, het doet er het allemaal niet toe. Radio Rundvlees. Het maakt allemaal niet uit. Nee, als het het ja, zeker. Nou, en onlangs heeft u ja. ook weer een uh, gesprek gehad met een ander radiostation. Ik, ik wil gewoon even meelaten nou, genieten, nee, hoor, meneer Brikken. Nou, nou, luistert u even ik mee. Even vandaan vandaan ja. die heb ik niet zomaar in mijn hoofd zitten. En dan moet ik mensen bij hebben dat ik zeg van... Uh, wat vindt u nu van de politiek, meneer? Of uh, iets in die geest? Ja, dat bent u. Nou, dan neem je het op ja. een bandje maar op. op een MB'tje. Luister maar even. wat je maar hebt. Dat ga ik zeker doen. Maar... Dan wil ik het wel graag, uh, zeg maar, graag op tijd indienen. Waar is dit van dan, als ik het zo een ja, mag? Ja, even uw ja. mond houden, meneer Brinkman. Anders werkt het echt verwarrend. Ja, maar je kan ook gewoon lekker thuis je microfoon even of je telefoon even uh, uh. bij de bij de bij de luidspreker houden en afspelen. Ja, maar. Uh, ik kan toch niet zeggen van meneer, wat vindt u van dit of van dat? Dat is toch geen reportage meer? Dat is een gewoon telefoontje, dat ben ik nu ook aan doen. Dit is gewoon mijn vriend willen, man. Hey, maar in plaats van ja, ja. je eigen stem, draai je dan... Nou, we horen het toch. Wacht even, luister ik even luister mee. Stem, luister even mee. Ja, maar welk bandje? Ik heb geen bandjes, dat heb ik niet zomaar op voorraad. Nee. Want die een reportage uit wil zenden, die wil toch graag dat in inleveren? Een soort van documentaire of zo? Ja, deze, met deze soort radio hoef je niet in te leveren. ga je gewoon thuis draaien. Wacht even meneer Piersman, nou, ik, ik zit ten... even ja, uh, u bent niet maak, jerucken, overtuigd geloof de ik. De không, de ik? De Eén moment, ik een de moment. De er moment, één moment. Weg, on, is Eén, niet, de... Eén moment, één moment. U bent niet helemaal overtuigd geloof ik hè? Ik hoor u toch duidelijk hier afspraken maken over een reportage? Nee hoor, dat was om te gaan, een dagje te gaan voelen met uh, Willem. Ja, ja, een dagje. En daar zou ik dan een uh, reportage voor maken. Dat nou. was het idee. Uh, nou, zal ik dan eventjes die ene, dat ene moment waarop u echt afspreekt ja. dat u een reportage... Ik wil het toch eventjes... Is om een te nou, maken, sorry. Te We gaan even luisteren. Een, uh, van, uh, oh, dat Willem is een ander stuk. Van. Inderdaad, gewoon een opname maken en dan draai je die gewoon en dan zet je de, nou, ik denk dat de telefoon dat het heeft, hoor. vlak voor de luidspreker nou. En dan oh. draai je het af en misschien kan je. Nou, in elk geval, uh, meneer Brinkeman, ik, ik, ik, ik, ik krijg nee, het allemaal nee, niet nee, te, te pakken. Geïnterpreteerd, hoor, ja, want, ja, nou. Uh, het is wel degelijk zo dat ik uh, graag een. We zetten het... een, zettenet... een reportage wil maken met Ik laat zo meteen de hele. Hallo, meneer Brinkeman, ik laat straks in het uh, bonjour uur wel even de hele opname horen. Dan kan iedereen voor zichzelf beslissen, maar ik voel me flink verraden door u, meneer Brinkeman. U, nou, u loopt gelijk alweer te lonken naar de andere radiozenders. Ja, dat lijkt mij dus dat ik dat zelf uit. Maar meneer Brinkelman, ik draai er nog wel wat voor u. Dat is een nummer van Frank Sinatra. Nou, dat ben ik toch nog een klein beetje blij. Ja, oké. Dag meneer Brinkelman. We hebben er nog over. Ja, zeker. Dag meneer Brinkelman, succes bij de wedstrijd. Ja hoor. Dag. Ik heb een beller aan de lijn. Hallo. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, Ja, wat is Ah, ik ken u al. Fantastisch fijn. Het is met Thijs. Onze eigen Thijs? Thijsschier, zo is dat. dat. Is. Thijs Gierasnavel uit Schiedam. De gate weet je hoe. Dat klinkt vrolijk. Je, nou, ik ben heel erg goed in mijn nopjes, meneer Peet. Ja, hoe komt dat zo? Oh, nou, ik heb het probleempje opgelost. Ja? Nou, we zal het even fijn voelen dat we heel erg lekker bij dat je bleepjes op zit. Ja, dat begrijp ik, maar uh, mogen we meegenieten? Ook al een klein pc-probleempje, maar dat heb ik helemaal niet voor elkaar. Oh. Dat is allemaal oh, door mijn kennis van de reeksen. Ja, de kennis van de reeksen. Ja, vanuit de binkologie zijn de reeks onviddelijke elementair, dat weet u ook. Nou? Ik heb daar gebruik van gemaakt. En ik ja, laat erin, ja. dus dan werkt dat ook. Dat is ja. helemaal gebeurd. Ja, fantastisch. Jij dus het hebt gaat uh, maar door, het gaat maar door. Computerproblemen opgelost, uh, begrijp ik. Ja, kleintje maar. Ja, maar ja. Was het is toch wel ernstig genoeg om even toch wel eens als het een probleem naar voren te komen. Dan kregen ja. we helemaal niks meer. Dan nee, bingo, vreselijk, vreselijk. Ik kon geen bingo meer spelen. Nee, nee, dat nou, kan ik ook helemaal niet tegen. Dat moet wel bingo kunnen spelen natuurlijk. Het Ons speelt... heeft het hele leven geen zin meer man. Er is, uh, speelt is bingo op de pc ook, begrijp ik. Ja, natuurlijk. Oh. oh, bingo. Oh, ja, ja. Daar wist ik niet dat je daar bingo voor had. Hè. Ik heb bingo op een ja. billig man. Ja, maar ja. Dan... Dat ik realiseer me nu pas eigenlijk. Het is natuurlijk een ontzettend grote wereld. Hè. Ja. Ja, daarom ook. En we proberen ook een beetje uit te breiden natuurlijk, hè. Ja. Ja, ik denk ook dat de bingo ook weer een klein beetje terug naar de natuur moet eigenlijk. Wat vindt u meneer hey? Peek? Ik weet het niet. Uh, hoe, hoe bedoel ik Naar de natuur. Naar de natuur. Ja. ja. Uh, in de grot er toch uh, bingo. Dus Zijn we geweest. Ja. Maar de hele tijd weer met allerlei omzwervingen. Ja. Zijn we nu ook weer terug bij de natuur. Ja. Maar ik is? heb het geprobeerd. Ik ben even naar de Verenigde Staten geweest. Naar Arizona. Want u weet daar komen nog indianen voor. Ja. Ja ja, ja, ja. We hebben het een beetje uitgelegd die spelregels met handen en voeten. Ja het is een beetje moeilijk natuurlijk. Ja. We spreken die taal niet. Nee. Ja, de Maar toch, met rooksignalen zijn we eruit gekomen. En daarom is ook het thema voor vanavond, voor wat betreft de bingo, smoky ja. bingo. Smoky bingo. Jazeker. Dat klinkt goed. Maar op we uh... lange afstanden, leuk joh, in midden in de bossen. Ja. Met rooksignalen laat je dan de nummertjes uh, kenbaar maken aan de hele omgeving. En de indianen die kijken dan zijn, ja. dat nummer 15 of nummer 22. En doe, hoe doe je 20. dat dan? Uh, dan doe je bijvoorbeeld voor zeven, doe je zeven uh, wolkjes of zo. Doe je, ja, dit is gewoon, uh, daar hebben ze in indianen natuurlijk wel allerlei afkortingen voor me. En dat zou kunnen met 7 wolkjes, maar dat ja? kan ook anders. Ja, is. want als je 77 moet doen, dan moet je 77 wolkjes maken. Dat, dat, zijn, uh... dat is een 7 en nog een keer een 7. Ja, dat kan ook. Nou, Daarom vraag ik het, u bent de expert. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. Ja, ja. Oh, nou, ja, ik vind fantastisch. Spelen wij hele Nederland nog spelen Smoky Bingo? Ja, Smoky Bingo. Dus ik heb daar ook weer succes, joh. Leuk. Ik ja, leuk, meneer bingo. Kiersnavel. Leuk voor u. U bent Zijn altijd lekker recht, bezig. He? Ja, u bent altijd lekker bezig om met de bingo. Alleen, uh, trouwens, uh, u hoorde net. Uh, u zit naar de radio uh, te luisteren, neem ik aan. Naar Radio Gamba, de T-show. Of niet? Uh, ja, natuurlijk, meneer T. Ja, nou, uh, ik vraag het maar even. Maar uh, ik hoorde u laatst ook een, uh, een. U hoorde net meneer Brinkelman, toch? Ja, leuke man met die brinkelman. Ja. Helemaal, helemaal man naar mijn hart. Ja, maar... maar uh, leuke reportages, maakt die man ook. U kent en hem. Hij kijkt verder op onze neus lang, hij legt ja. de grens in hallo. De maar u oh. kent hem van uh, Radio Ridder ofzo? De Willem de Ridder? Nou, ja, ik heb hem daar inderdaad ook een keer gehoord. Leuk toch? Ja, maar ik hoorde dat u ook belde daar. Eh, uh, ja, ja, ja, ja, leuk, Met ja, dezelfde fijn, filosofie zo'n beetje, de, ik denk uh, van, nou, het begint echt een beetje sectachtig te worden. Nou, ik wil ik... wel aansluiten bij de spirologie natuurlijk, hè. Ik... Ja, nou, ik wil even een heel klein stukje laten horen. Oh, nou ja, fijn. Ja, lijkt mij dan... Ik hoor helemaal niks, gegroeid. Nee, godzijdank. nog niet, ja, godzijdank. Nou, we komen er zo, hoor. Tot... Even Daar gaan. kunnen de reeks een moeilijkheid nou, van komen, denk ik, hoor. Jullie ja, kennen de bingo natuurlijk wel. Eh, daar heb ik wel vaker over gehad. Maar dan heb ik eigenlijk een eigen ontwikkeling gemaakt. En dat is dan de bingo-logie. Ja, eigenlijk kan je met bingo natuurlijk ook bingo-logie ontwikkelen, dat heb ik gedaan. Want eigenlijk betekent dat eigenlijk niets meer tot bingo centraal in je leven staat. Want bingo is leuk, met bingo kun je leuke dingen doen. Bingo maakt de bingo Ja, en dat gaat zo gelijk. even door, meneer Giersnavel. Je Hallo. Jij ja, hebt dan? natuurlijk wel een beetje gelijk hè. Ja, ik vind dat een beetje flauw hoor, meneer Giersnavel. Ja Thijs, fijn. ik vind dat een beetje flauw van je hoor. De, ik toch ik toch ben, wel, uh, wel fijn, toch? Ja. ja, het is helemaal, ja nee, toch maar het, ik zei al, het begint zo'n uh, zo evangelie te worden, dat bingelogie. Ik vind dat je een beetje moet oppassen. Ik vind je een spontane vent en uh, zo moet je blijven en uh, niet uh, ineens de priester uit gaan lopen hangen hier en zo. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat die reeksen, die zijn wel elementair. en ja. Die boodschap moet natuurlijk wel... Door, daar naar mensen toe, en, en als je dan een keer bij je andere... Ik, uh, dit, dit, dit is dan, niet echt zo'n zweverig uh, radio station hoor, wat dat betreft... Ja, hé, hey, maar, euh, joh, voor uh. zweven ga je naar de andere kant, toch? Zweven? Ja. Hé, Thijs, de... de... bedankt Aardig voor bellen. Voor bedankt voor bellen. Ik vond een uh, Ghost Bingo, of wat was het, sorry? Smoky Bingo. Smokey Bingo. Bingo. Wil... Smokey bingo. Juist. Ja, sorry, ik ben helemaal in de war, want je hebt ook nog eens een keer met geesten gebingo. Dus ik vond ja, Ghost Bingo. Ja, dat hebben we niet gehad, Thijs. Ik ga weer muziekje draaien, is niet erg vind. Heel fijn. Oké, okay, tot de volgende keer. Dag, Thijs. Dag. Dat was Thijs uit Schiedam. Die naar de hemel gegaan zijn of naar de hel. Nou, als je zo naar hem keek. heeft hij zich niet zo aan de tien geboden gehouden. Dus. En, uh, Ja, dat doen we allemaal wel eens een keer niet, hè? Toch? Uh, we hebben hem bedder aan de lijn. Hallo? Uh, ben je ja, erbij? Goeiedag, dat is het, ah. Smegmans. smegmans. Hallo, uh, ja, ik ben het inderdaad. Ja, nee, ik ben het inderdaad. Ja, ik, nee, maar ik bedoel. Uh, ik ik stelde eigenlijk een min of meer een vraag uh, in het algemeen. van we houden ons toch allemaal wel eens niet aan de tien geboden. Aan 1, de ja 1 van de 10 dat komt de zorg, ja ja dat is de mensen willen, ja Dat is ja ja ja ja ja dat ja ook, hè? ja daarom. Johnny Cash komt in de hemel, of niet? ja ja ja komt hij ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja in ja ja. Moet je wel een plek kunnen krijgen in de ja, die rijken die komen erin. Als je zo een zingen over de zing of fire, dat is toch wel zo emotioneel, Ja, en sentimenteel. Nou, oh, die gaat er e wel in, hoor. Ja, die gaat er wel in. En uh, hoe weet het, gaat er ook wel weer een nieuwe stichting in, of uh, is het een beetje stil? Ja, de stichtingen zijn ooit pitfallen meneer. Ja. Dat gaat ook maar verder en verder en verder. Dan ja, toch wel? Ja, maar ik moet zeker eens een keer ander soort stichting uh, voor je opdoemen. Nou. Nou, ik heb een hele leuke gevonden. Een beetje hoe ook. Het was een beetje in de tijd van het jaar. Een beetje tussen herfst en zomer in en zo. Ja. En dat is een hele interessante stijf. stichting. Het is eigenlijk niet, het is meer een fonds. Maar ik dacht, kom, ook een fonds mag natuurlijk een keer. Oh, een stichting ja, ja. worden gepresenteerd. Ja, ja. En of het, uh, ja, het, het, het, het garnituurfonds. Het garnituurfonds? Ja, het garnituurfonds. En wat houdt nee, ook dat nou weer? Ja, een leuk fonds. Nou, die propageren prop eigenlijk uh, uh, ja, de garnituur. Dat zijn toch bitterballen en zo? Ja, dat soort, en, ja, een beetje leuk. Kaas. spelende spelen met garnituur omgaan. Ja, ja. Gezellig in huis. Ach. En een hapje erbij een borreltje en een leuke garnituur. dingetje zo op tafel. Garnituurtje. Ja, het garnituurfonds. En het, het, en, garnituurfonds. Uh, het garnituurfonds houdt zich uh, bezig met garnituren. En uh, hoeveel leden ja. hebben ze? Of hebben die geen leden? Dat is weer heel anders. Nou ja, ze hebben wel leden. Zeker. O, dat nou, dat hebben ze hebben best wel heel veel leden, dat klopt in de duizenden. Het ja. gaat best wel goed in het garnituurkons en het komt ook natuurlijk omdat het ouderwetse gezelligheid hier een beetje terugkomt. Ja, ja, ja daar ja. zit dat in. Nou ja. Oh ja, dat komt natuurlijk ook mee. Dat wordt beleid van de J.V. Polken. En u zult vanaf morgen eigenlijk wel, wel achterkomen dat wat er dat in houdt, houdt u hard maar vast. Nou, uh, ik hou mijn hart ook vast. En uh... bij gaan mensen meer gezelligheid doen, want ze hebben geen ja. geld meer. Nee. Dus blijven ze thuis, Ze komen nee. lekker weer op bij elkaar visite. Ook ja. Een garnituurtje in garnituurtje, en maar straks hebben we geen tanden meer in onze bek ook als het aan de JP ligt. Dus hoe gaan we dat eten dan? Nou, je kan het ook wel door zo schrillig heen gooien. Er zijn ook hele leuke schrilligers tegenwoordig. Of van die, die molentjes. Yo, wow, ik zie het er helemaal voor me. Gewoon kaasmoes en bitterballen Ja, ja, nou lekker. toen heb je ook garnituur. We gaan ja, terug naar de, leuk, de babyvoeding. Lekker dus. ik kan beter gewoon lekker gewoon op tafel zetten als het wordt. Oh, ja, leuk, dus zou je lukers, denken. gekleed dingetjes met een blaadje sluiten omheen en zo. Al een ja, griepje. als je nou maar geen kies breekt, want dan ben je de pineut natuurlijk. Nou ja, op augurken breekt je geen kies hoor. Nou, nou, nou, nou, nou. Dat kan nou, wel ja, gebeuren hoor. dan zijn we u langer dan bij mij, die poppie. Ja, ze staan wel op scherp, ja. Nou ja... Give it up, freedom, zou ik zeggen. Maar goed, laten we het niet over de, de tanden hebben. Want de, de, daar houden mensen er helemaal niet van. Maar een leuk zo'n fonds, ons een, een garnituurfonds. Het, het garnituurfonds, ja. nou het is er maar één ook, hè? Het garnituurfonds. Het garnituurfonds. En daar kunnen mensen lid van worden en En zo leer je gaandeweg steeds meer over een beetje gezellige, leuke, smakelijke garnituur. Voor zelf als bij het beroepje een glas chinoas. Een pilsje. Ja, is ook gezellig. Piltjes. Piltjes. Ja, je bent ook wel een mens van de gezelligheid. Hè? Ik zie dat wel voor ja. me. Jij met een balletje en een blokje ja, kaas en een stukje kaart, borst. Met erop. Ja, ja. Oh, ja, lekker hè. En sausje dan? erbij. Ja, maar ja, het is ook een beetje natuurlijk, omdat de last sowieso alles al heerlijk is, hè? Ja. Met al die snoezenpoes op de radio en dan... Gezelligheid en uh, ja. ja, ik vind, vind het er hoort op. Nee, garnituur. Ja, het zijn allemaal lieverd. Garnituurfonds. Ja, nou oké, okay, ja. uh, bedankt Vozelien. Uh, vond het leuk ja. weer uh, om van je te horen hoor. Wat gaat het toch fantastisch om er weer in geweest te zijn? Ja, oké. Okay. Hey, uh, dag van Dag toch Doei. Doei. Doei. Doei. Hoor je mij? ook doei zeggen. Dat komt door Een Lekkere vreedzak is het toch. Zit ze daar uh, in het garnituurfonds. Ze ze al die garnituur uh, uit te proberen. Ik zie het helemaal voor, En heren, dit is de gedichtenpiek. Deze parmante boy laat met zijn zware, maar toch ook zeer mooie stem. Uw gehoor gaan tintelen. Dit is de gedichte, piek. Onze eigen gedichtenpiek. Ja, toch? Zo is het toch, meneer Van der Zwans. Oh, ja, precies. Uh, ja. Altijd man van de klok, blij dat u weer er bent. Uh, dat ben ik ook, Om radiogramma ik te verrijken. Uh, wat zei u? Dat ben ik ook. Dat ja. ik er ben. Uh, ja, natuurlijk. Dat denkt uh, u ook dat ik er een ben. een Ja, inderdaad. Dat is wel heel diep hoor. Precies. Filosofisch. Uh, Filosofisch. Toch. Ja. Uh, yeah. Niet zo vies. Maar uh, u heeft een mooi gedicht voor ons? Ja, nou ja. Of het wat mooi al. is, dat laat ik natuurlijk wat Altijd u over. Het ja, ja. ja, natuurlijk. Het komt uh, wel weer van mijn eigen hand. Hoor. Oh, dat vind ik altijd mooi. Ja, precies. Ja. En het heet Gezeven. Gezeven. Ja. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. Oké okay, hoor. Dan zeg ik meestal start de muziek, maar dat doe ik nu niet. Oké. Oké. Maar wij wel. 25 jaar lang kwam enkel en alleen uh, Gezeven mijn kant op zodat jij als lichtpunt in mijn leven belandde. De taal die jij uit je botten sloeg. Zorgde ervoor dat het gezeven opeens pure wijsheid leek. Hoe kan een mens zo stom zijn. Zo laag zinken. Dat het eigenlijk niet meer menswaardig is. Toen zei jij. woef. Dat was een mooi. Lekker hoor, zo'n relatie met een hond, hè? Ja, precies. Ja. Ja, nou, geweldig. Ja, een hele mooie wending, uh, meneer van de Zwangs. Daar, daar zaten we net op te wachten. Precies. Bestialiteit. Ja. Oké, okay, nou, het was weer een uh, verademing. Uh... Oké. Okay. Dank, bedankt. Meneer bedankt. meneer Van der Zwans. Ja, tot ziens, hoor. Bedankt. Daad. Dag, hij zegt gewoon wel geen dank, maar bedankt hem toch, meneer Van der Zwans. En als het goed is, hebben we een beller aan de lijn. Ik ga eens even checken. Hallo. Bent u Hallo. daar? Ja. Hallo, kunt u mij goed horen, meneer T? Ja, mevrouw Smegmans. Corseline. Ja, Corseline, corselin Smegmans. Ah, u bent uh, in de uitzending nu. Dat is heel fijn. Het ja. was heel vriendelijk van u dat ik even de gelegenheid krijg om een uw uitzending weer mijn verhaal te kunnen doen. Om ja. zodoende toch een wat beter gevoel te krijgen. Hè, met de paters in het... vreselijke ja, dat is kind... want ja. ik echt met heb echt mijn van volhebben. Nou, ik heb al gezegd, waarom praat u gaat, gaat u nu proberen weg te gaan? Dan zegt u al eens ja. gemakkelijker gezegd dan gedaan, nou, maar dan moet het niet het begin gebeuren, he? gemaakt, want ik heb eigenlijk, nou ja, oh. tegelijk bij het begin beginnen. En dan zijn dus zoveel die paters toen de laatste tijd weer zo raar... Ja. En daar heb ik dan wel weer last van, dat zal natuurlijk geen nieuws zijn. Ik heb altijd last van de paters. Hè? Ja, dat klopt. Met de trappisten oh, ja, die Ze lopen van alles te bestellen en ze hebben boeken gelezen over psychologie en zo. En mensen ah. denken dat ze dan, als je dan, nou ja, goed, ik wil het verder ook niet lastig vallen, maar ik heb toevallig ook gelezen dat ja? boek. Ik heb het ook gelezen. Ja? Nou ja, dan denk ik, kan mij eigenlijk ook best hey. dus een keer doen. Dat Hallo. ik gewoon zelf, dat ik iets naar mijn zin heb ofzo. Marceline, even voor duidelijkheid, wel, welk boek hebben we het over? Nou, ik heb aan het boekje gehad, weet ook niet precies. Ik uh, zit natuurlijk binnen zo'n lijken. Nee. Maar het schijnt over psychologie te gaan. En ja, en, van Willem ja, de Ridder. Nou... Dat? Ja, was het nou meneer de Ruiter of de Rick? weet de, niet. Ridder. De, de Ridder. De Ridder was het. De ja, Willem de ook... Ridder. Dat is toch een, een de... icoon uit de jaren zestig. Kom nou. Ja, dat, dat vindt is toch iedereen een... ook zo vriendelijk en aardig. Ja. Ik kan alles zeggen. En ik heb eigenlijk wat gewoon een ge beetje gebestudeerd En toen ja. dacht ik ook van ja, ik zit hier al zo in het klooster. En met die paters en die zo vervelend doen. Met alle trappisten dieren en zo. Ja. Dus ik dacht ja, misschien ook mag ik gewoon eens een keer... ...gewoon weggaan of zo. Hè? Nou, dat ja, je zandag, ja, dat dat ook. Misschien denk ik, ik kan toch veel meer ja. dan alleen maar in de klooster een beetje rondgaan. Nou, ja, dat klinkt toch heel goed, een, een, een bewust wordingsproces. Uh, ja, ja, ik heb gehoord dat je dat dan bestelt. Dat, dat dat ook gebeurt. Dus ik heb het eigenlijk ja. gewoon besteld, hè. Ja. Ik heb het gewoon gedaan. Nee. En nou eens kijken wat er van gaat komen. U heeft dus dat besteld. Af, gaat, u, gaat u nou zitten wachten? Ja, nou ja, ik heb het ook besteld. Ik heb ja, toch besteld. Ja, maar je moet er ook wat van doen. Nee, nou, ja, ik, ik denk dat je er ook wat van moet doen. Je kan het niet alleen maar bestellen, lijkt me. Ja, het is een begin en ik voel me eigenlijk al een beetje loskomen van, van, ja, van yeah. al die ellende die ik heb meegemaakt yeah. en al die situaties met de paters. Hè. Ja, nee, dat snap ik. Dat kan ontzettend van hulp zijn natuurlijk, uh, mevrouw Smegmans. Of ik mag zeggen Corseline. Maar... Uh, wel, Corseline, hoor? Ja. Ja. hoor. Maar de paters hebben zich deze week nog een beetje gedragen, of... Nee, uh... uh, dat, dat is geen in de naam te komen, hè. Dus ik ga maar door. Niet. Dat is dat pistebeer, oh. wat ze maar zoeken, dat is hiermee, Ze maar... dus hebben nou die blauwe flesjes nog, ja. joh. Dan ga je helemaal van, van, van door hun dak, hè. Ja. Ik kan helemaal uit, ja. Is maar gezond, hoor. mag ik nou wat vragen? Goed. Als er nou uh, een mis is, dan drinken ze weer wijn. En, uh... Bier naar wijn? Volgens mij drinken ze alles, maar tegenwoordig ja. de laatste tijd toch allemaal van dat traduste bier en dat is gewoon een slechte ontwikkeling. Ja. Het wordt echt, echt maar, gek hier. Nogmaals, bier naar wijn geeft venijn. Ja, en dus, dat op de lange termijn. Ja. Oh, dat zullen we dan nog wel zien. Het is in ieder geval een gekhuis hier. Ja, ja. Volgens mij is het gewoon een gekhuis dat ik gewoon niet is in de klooster zit, mijn gekhuis op ook. te Dat, dat u dat, dat niet thuis. weet. Ja, dat, misschien bent u wel hartstikke gek dat u dat, dat van gewoon van die zelf niet weet. Hoop ik. Mevrouw Smegmans. Ja. Nou, bedankt voor het telefoontje. En tot het is volgende week. Oké. Okay. Ga Dag, gaat je Hans? Dag. Dag. Dag. Ja, en uh, mensen bellen ja. ook. Ja, precies, meneer Pietersma. Ja, ik ben er weer. Onze he. grote dierenvriend en kenner, natuurlijk. Ja, zo. weer. Ja. het wel op lijken. Ja, nou, en, eh, uh, het spijt me vreselijk, ik heb het zo druk gehad deze week, ik ben niet komen kijken naar de nee. knieenzuiger. maar, eh, uh, we vermoeden dat er toch, uh, stinkeieren stink-eieren zijn. Oh, het is weer Want niet ze, gebeurd. ze zijn nog niet uitgekomen, hè. Eh? Oh, nou, daar heb ik ook niks gemist. Nee, begrijpen. nog niet, maar ja, het is nog allemaal gaande. Ja. Maar Mama, oh. we deze week niet over de knieën zuigen. Ja, ik. ik, wordt ik ja, nou nee, ja, ik voel hem al opgelaten. Huisbeesten. Ja, wordt vervelend. Uh, u leeft toch wel mee met dat beest? Ik denk. Uh, ja. Hoor. maar voor die radio. Ja, ja, nee, dat snap ik. Oké, okay, nou u heeft wel ander nieuws? Ja, de huisbeesten. Huisbeesten. Wat ja. is dat dan? Nou, honden. Kanten, oh, zo. Ik dacht meid. Nee, ik dacht. Uh, muizen, ik dacht uh, luizen en uh, meid en dat soort dingen. Zijn er ook ja, in huisbeesten? Ja, kamelen. Kamelen? Ja. Nou, we ja, mogen het strand niet meer op tegenwoordig. <laughs> kamelen? Ja, ik versta het goed. Het ministerie van de Economische Zaken had een, ik... ja, een, een uitje geplant op het, op het strand. En toen wilden ze voor de geinigheid een beetje zo'n kameel laten komen. Maar uh, dat mag niet van de dierenbescherming. Ja, dat is ook wel raar toch? Uh... Ja, want het uh, schijnt uh, heel erg uh, slecht te zijn, de wilde beesten. Als ze dan ja. op het strand komen, dan krijgen ze stress. Stress? Van die zee? Ja. Die, die, die weten niet wat ze meemaken, zee? Nee. Oh, oh. Ja, ja, ik snap hem. Goh, maar, uh, maar dat zand. Maar dat is de huisbeesten, ja. van de honden ah. en zo. Ja, ja. Ah, ja, ah oké. Okay. Een of de mevrouw Kerkhof, ja. Ja, die hebt dan uh, uitgevonden dat de kinderen van de moeders... Uh, die tijdens de zwangerschap met huisbeesten in aanraking komen. Ja. Nou, die uh, zijn dan uh, veel beter beschermd tegen de allerlei allergieën. Oh, daar kan ik me iets bij voorstellen. En minder voor van je beten. Ja, ja. Nou, dat, uh, dat heb je een beetje resistentie opgebouwd, toch? Ja, dan heb je ja. een soort, uh, soort antistof. Ja. Dat is dan, uh, ik kan het niet zo goed uitspreken. Nou. Ik het proberen. Ja. Immunoglobuline! Ja, ja, nou we begrijpen we er wel hebben iets van. Dat mensen dan in het bloed, omdat ze in aanraking zijn geweest, volgens uh, die onderzoeksteur mevrouw Kerkhoff. Ja. Nou, dat is zo. En dan, uh, dan is het, het uh, immuunsysteem uh, uh, beter, uh, ja beter geruimd. Nee, ik snap hem natuurlijk. Ja, ik ga daar uh, zelf ook altijd van gewoon, he. Uh, ja. Daarom heb ik uh, zoveel, uh, jouw, hoe werd dat laatst genoemd, uh, microtuinieren. He? Ja, daar heb ik vogel, ook wel gehoord van micro's en hier. Ja, daar ben ik, ik ook bedoel, erg, erg mee bezig. Bij de boomzijde. Ja. Bij, bij de boomzijde. Dus ja. kleine bomen, hè? Nou, ook en bacteriën, dat je een ja. beetje resistent bent tegen al die ziekjes ja, die draaien. Maar mijn moeder ook dat daardoor die knierzuiger ja, in de problemen is gekomen, hè? Door de bacterie? Ja! Oh. Nou ja, ja, goed, he. Ik weet dat natuurlijk ook niet, maar nee. het is in ieder geval van die micro-organismes. Die zorgen ah. er toch voor uh, als je die beesten in huis hebt. Ja, nu had zich zo... Een zin... beetje zindelijke beesten nemen. Ja, nu had zich het zo... Maar motten die scheiden die hele kooi onder. En die ja. En die muizen. U had daarom, zich er... Ze... Krijgt er geen woord tussen. U had zich er ook zo op voorbereid, hè? Ja. Ja, dus is dan echt vervelend. Ja, nou ja, ja. Het, is, het is vervelend. Ja. Maar, uh, nou ja, mocht er nog wat burger, dan laat ik het wel weten. Oké. B bedankt, uh, Paul. Ja. Nou, ja, Tot volgende week. Uh, Oké. Okay. Hij hey, bedankt. Hoi. Hoi. is meer als zin in een gebakkie, dan ga je lekker naar de stad, naar het terras op een gemakkie, ik heb het helemaal gehad, ik voel me blij, in die wienerconditerij, ja lekker vrij, in die wienerconditerij, ik kijk eens op de kaart wat ik ga nemen, en ik Het water loopt me uit de mond, ik voel me blij, In die dingen komt te rij, ja, lekker vrij, in die dingen komt niet te rij Ze zit, zit een lekker naar mij te kijken. Ik denk, ja, hé, hey, de Vries kap is even man. Ik sta in een zanghof, man. Ik sta hier naar nou de hele tijd. Ik sta een nummer in te zingen, wat ik de hele tijd volgehouden hoor. Ik ben het beste bijklussen, Fries. Maar kap effe, man, ik sta in een zanghof. Gaan wij moeten dit afhebben? Hé, hey, de Fries, we zijn een nummer aan het inzenden. Staat hier? Staat, staat de Fries in het zanghof? Staat in de studio? We gaan eens dus een nummer inzenden voor een Haag Songfestival. Staat de Fries? Ik, ik... Ja, moet dat op vandaag doen? Ik krijg de ballen weer anders niet op hoor. Ik heb morgen niet Moet dat vandaag, Moet dat nu? We staan. Ja. ziet wat we staan te doen? Hij staat in een op. Ja, ik bestel het. Wacht wel even 10 minuten. Ja, heel goed idee. Dan ga ik jongen, jongen, jongen. Nou, we. Draai de van mij even terug. Ja, hallo, de Vries. Ik Hoor je nog steeds hoor. Ja, moet ik dan eens staan. We zijn een nummer aan het opnemen. Ga even op de bank zitten ons zo en wacht even op ons. Ik probeer een, uh, een nummer. voor ja. ja, nou oké. Okay. De vriend, bedankt voor alles. Conditorij, ja. Conditorij met een lekkere schoedel erbij. Die wiener, hartstikke gezellig man in die wiener. Dan ja. heb je eh, maanzaadstroedels, appelsstroedels en weet ik het allemaal spul wat tussen je tanden terecht komt en dus, zo. Uh. Ja, dan ja, heb je toch ook gewoon naar de zwarte raad, dan gaan je zo nou maar met het is toch compleet anders, dat, dat heeft toch helemaal, helemaal niet. Dat de dan ga je naar de zin. Ja, dan markeert niet Ja, dan markeert Ja, de greven, ja, greven, dat klinkt toch niet. Wie in uh, nee, de konditorij? Wiener in de konditorij? Ja, de greven. Ja, ja, met de brief. Nee. Nee, joh, staat een plankje op de maar joh, maar hè, die, die, die, die, die bot nou, dus, hè, uit de zaken de hele tijd toe. Maar kijk, kom nou, ja. Hoi. Wie, dan komt die te Ja, laat de Vries. Wil je eventjes buiten gaan zitten, alsjeblieft? Dan uh, gaan wij even verder met dat nummer. Dank u. Dit is dus een nummer wat we inzenden voor het Haag Songfestival. En dan, ja, gaat hij hier als een zagen hier zo? Moet je er ook zaken, zetten te boren? Vries, nee, dus gaan we even een ander hok zoeken, man. Ja, nou ja, bedankt! Oké, okay, bedankt. Oh hé, hey. dat was te vies. Kan jij even terugspoelen? even, ik geloof ik een beller aan de lijn, Ik zet ik nog even voor uh, de grap Bowie op. Ik ga het eens dus even regelen hier. He, he prachtig. We hebben een beller aan de lijn. Hallo. Hallo met Rita. Ach jezus, zit ik hier alles te regelen? Hallo met Rita. En wie hebben we daar? Rita. Ja, ik probeer nog even te doen. ik heb toch wel even lekker gebeld. Ja, Rita, je hebt toch ook een hele tijd niet gebeld? Ik vond het ja, als uitstekend ik plan. ik heb wat zeg je? Ik heb de dingen bij geleerd. Ja, nou... Dat ik ook niet alleen kan bellen... Ja. Maar dat ik nou ook weet waar het over gaat. In de gamba. Oh jee. In de gamba. Oh ja, ja. Dus, dus, dus... Je hebt iets te vertellen, neem ik aan. Ja, dat het allemaal best leuk is. Oh toch, Rita. Ja, ja, ik begrijp nou hoe het zit met de gamba. Oh. En dat ik daar les in heb gehad. Ja, les. En nu weet ik het... Dus ik denk, ik bel op Ja. ja nou. om het te vertellen. Oh, nou, ik vind dat het een beetje een goede ontwikkeling gaat. Ik heb het uh... helemaal door. Ja, j jij hebt het helemaal door. Ja. Nou, ik vind het wel een goede ontwikkeling, Rita. Dus je gaat voortaan bellen en dan heb je ook wat te vertellen. Ja. Oh, joh. En uh, wat vond je van de show? Ik vond het helemaal, uh, wacht even, ja. uh, helemaal te gek. Ja, ja. Het was goed. En, Het uh... dus is goed. Ja, ja. Ja. ja. Nou, lekker uh. hey, heel erg fijn uh, Rita. Hé, hey, maar. Ja, uh, ik niet... heb gebeld. Ja, dat was goed. Ja. Hey, je hoeft hoef niet zoveel te bellen hoor. Dat is mooi. Oké. Okay. Dag. Ja. Dag, Rita. Nou. Wow. Dag. Dag. Dag. Gamba Radio. Nee, Radio Gamba. Dat zeg ik, Maar ja, als we dan zo'n beetje het einde naderen, dan is er altijd een, uh, een trouwe beller. Die hebben we nu aan de lijn. Hallo de vries. Ja, ik ja, dacht het wel. Nou, dacht het ook wel. Nou, uh, er uh, was wel even wat aan de hand. Dan ga ik uh, uh, gisteren. Oh, hoezo? Wat bedoel je? Ja. Ja. Oh, dat, uh, oh, dat uh, in dat die studio. De, ja, je, uh, je plank, nou, we Ja. Ja. nou, Maar ik ja. doe het niet meer hoor. Nou, sorry, de fries. Ja, kijk, je ho hoorde toch dat ik bezig was. Ik sta in zo'n zanghok. Weet je wat die studio kost per uur? Ja, dan sta sta jij daar de Ik bedoel, uh, jij ja, zegt tegen mij van, kom even die blauwe op, maar ja. dan kan je het toch organiseren dat je ja. dat gewoon uh, gaat gaan in, uh, ja. inzingen als ik er niet ja. ben. Nou, uh, dat was ook zo gepland. Alleen, ja, het pakt iets anders uit. Er was een microfoon kapot. Ja, en dan ja, schuift dat ook gewoon. Uh, uh, dan had je dat? toch buiten dat zanghok gaan staan. Ik buiten dat zanghok. En, ja, en jij? In het ja, ja, maar daar heet het toch een zanghok voor? Ik moet zingen. Ja, toch zingen? Je hebt het gehoord? Ja, een zanghok. Ik weet niet hoe jij dat vandaan haalt. Ja, zo heet dat. Het is gewoon een, een veredelde klerenkast, is het? Ja, maar dat, daar stond een microfoon in, en dan ben je afgesloten van de rest, en dan heet ja. dat een zanghok. Okay. Ja, ja, goed, maar uh, laten we het het niet over hebben. Want nou ja, uh, uh, uh, ik vond ik het, het ook niet zo. Ja, en daar dus, uh, hangt ook geen pruik Ja, daar hangt. Steek het maar in je kanaal, dat geld. Ik hoop het al niet meer. De Fries, jij bent maar, weggegaan. Jij bent weggelopen. Ik heb het net ben ik ben eindelijk een keertje teruggegaan op het chatkanaal van jou. Ja, ja. ik zag het. Ja, ik zag het. Ik heb de vader de lullen en... Ja, die is dat Elmo, hè? Smiley noemt hij zich ook nog wel eens. Ja. Ja, hij loopt met een stukje tempel te goochelen. Dan geeft hij het dan weer aan El. En dan wordt dat weer als een chantagemiddel bij een ander weer gebruikt. dan kom een keer op de chat, hè. Maar het is ook wel gezellig, toch? Ja, ik kan niet zeggen dat het niet gezellig is, maar, maar uh, ja, ik heb er weinig bezoek hoor, met al die porno en met dat gezeik. En ja, je eruit, als je wat verkeerd zegt, word je de boeien geslagen, heb ik ook wel gezien vanavond. Ja, ja, ja, ja. Ja, je moet je wel gedragen, toch? Uh... Ja, nou, ja, goed, maar... Uh, Gaat het op ik ben, andere... er, ben nog steeds een beetje rond van gisteren, hoor, want uh, ja. dat zit er gewoon niet lekker, weet je. Nee, de fiets, wij zaten te stressen. We moesten iets hebben voordat ja, haar soms al is al het haar zonkwistje Ja, weet ik maar uh, nodig mij dan. Ik, maar je moet ook begrijpen, dan zit jij over uh, de prijs van zo'n studio-raad. Ja, een studio, uh, ja, ah, woe, ja. Nou, Wat denk je dat het mij kost? Nou, je moest gewoon... Ik vroeg of je even op de bank ging zitten en dat was bijna klaar. Er was nog één koepletje. Yo, het was gewoon, het was eventjes 100 euro's pakken, weet je, dat is toch ja. een koopje man. Nou, kom helemaal ja. bij jou na, ja. zorg dat het allemaal waterpakt. Maar daar heb je toch wel begrip, is nee, daar heb je toch ook wel begrip voor dat het even uitpakt, dat is niet eventjes uh, dat en, je en, een plankie ja, ja, ja, zag. Dat is nog gelul met die telefoon, dat je steeds uh, opgebeld bent tussendoor, Dat is even wat aan je vroeg door die wolkenman met, met, met, met, met zijn kut pc, dat ging uh, toch allemaal niet opkomen. Nee, de Vries, je bent weer lekker van aard aan het kankeren. Zo, ja, het geeft, ook het geeft, nog iets geeft. goeds? Ik heb gewoon teleurstelling na teleurstelling ja, de laatste ja. tijd. En ik er een stof voor je. Ja, dat is waar, de Vries. Maar uh, je was gewoon zo... Jij begrijpt dat toch wel? Die, uh, de, uh, de artiest die staat daar en die wil zich concentreren. Dan ga je ja, toch niet in een hok staan timmeren. En maar zagen. Dat wat jij gewoon zelf maakt. Ja, nou ja. Op dat moment ben je de artiest, ja, hoor. Ja, maar jij hebt mij ook zelf aangenodigd. Nou ja, ik... ik uh, ja, ik maar, het maar niet uurtje meer later. En, uh, die microfoon deed dit niet. Het en dan, dan heb geweest. je... Ja, ja. Nou, oh. ja, ik vind dat ik alweer veel te veel tijd op lullen ben eigenlijk. Ik nou, ja. dat we wel weer even een punt aan Oké. Okay. Hij de Vries. Ja, je weet wat ik altijd zeg, hè. Hoi. Hoi. Okay. En het, trouwens, ja. Ja, dat doet de maar de laatste tijd ook. Toen wil ik eigenlijk nog wat van zeggen. <laughs> Daar word ik niet goed van, man. Zegt hij ook hoi? Bent, nou, ja, dat is een aardige vent, maar dan gaat hij ook ineens hooi lopen roepen. Ja. Ja, nou, moet je maar wat van zeggen, want okay. eh, ik okay. het niet allemaal. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Ja, de Vries. Nou, hij deed er niet veel vanavond zeg Gelukkig is hij over de muziek niet begonnen Radio Gamba, Radio Gamba, Radio Radio Gamba, Radio Gamba, Radio Van Abba Papa hop radio radio hop radio radio hop Gaat eens zitten dan in Bogoria. Lekker te bogen, ze zit aan het bier. Chineis Synchroon drinken, daar gaat het allemaal om, bij Gamba. Het hoort erbij bij de zo. We zitten nu in het borrelen. Ik, eh, ik had eigenlijk iets beloofd, die hele escapade van Brinkie. Die moet maar even breed uitgemeten. Ik moet zomaar uit mijn hoofd een repertage doen, die heb ik niet zomaar in mijn hoofd zitten. Dan moet ik mensen bij hebben dat ik zeg van, eh, wat vindt u nu van de politiek meneer of eh, iets in die geest? Nou dan neem je het op een bandje op of op een MD'tje of op een datje of wat je maar hebt. Dat ga ik zeker doen.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 In plaats van mijn eigen stem het bandje. Ja, maar welk bandje? Ik heb geen bandjes. Dat heb ik niet zomaar op voorraad. Nee. Iemand die een reportage uit wil zenden, die wil toch graag wat in inleveren? Een soort van documentaire of zo? Nee, deze, met deze soort radio hoef je het niet in te leveren. ga je gewoon thuis draaien. Nou, zullen we dan een uh, afspraak maken voor volgende week? Dat ik uh, deze week wat op mijn bandje zet. Dat het dan, uh, zeg maar, uh, bij u in de uitzending uh, gedraaid wordt? Absoluut. Oh, uh, ik dank u uh, uh, beleefd, uh, meneer de Ridder, en uh, tot volgende week, zou ik zeggen. En succes, hè? <lacht> nou, ik bedoel... Maar... Het is toch over duidelijk wat die man uh, uitspookt, is dus logisch dat we daar uh, weinig mee te maken willen hebben. Ik heb zijn reportage dan ook niet gedraaid. Ik heb hem nog net niet uh, in de prullenbak gesmeten, hij komt hem maar ophalen.